Mariette Krol met het NOS-journaal. Sinds vrijdag in de Gazastrook werd vermist, is dood. De Israëlische, het Israëlische leger zegt dat hij is omgekomen bij gevechten in Gaza. De luitenant van 23 verdween vrijdag vlak na het ingaan van een driedaags bestand. Volgens Israël was hij ontvoerd door Hamas-strijders. Het Israëlische leger zegt er meteen het bestand op, waarna de strijd weer oplaaide. Ook vannacht was het weer erg onrustig in de Gazastrook. Bij Israëlische luchtaanvallen kwamen zeker zeven Palestijnen om het leven. Ook Hamas schoot vanaf de Gazastrook raketten af... maar die richten voor zover bekend geen schade aan. Op de Vinkenveense plassen zijn twee mannen om het leven gekomen bij een aanvaring. Gisteravond laat botsten in het donker twee boten op elkaar. Op de ene boot zaten vier mannen. Twee van hen werden gedood. De twee anderen kwamen in het water terecht, maar waren niet gewond. Mogelijk is de boot van de mannen overvaren. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk, omdat de andere boot er na de aanvaring vandoor ging. Vanochtend vroeg werd die gevonden in Vinkerveen. Twee mannen en een vrouw zijn gearresteerd. In het centrum van Rotterdam is een man met zijn auto ingereden op twee portiers van een nachtclub. Hij was vlak daarvoor de zaak uitgezet. De portiers raakten door de aanrijding gewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. Nadat de dader op de mannen was ingereden reed hij snel weg... maar de politie reed hem een paar straten verderop, klem. Hij is gearresteerd. Een Amerikaanse arts die in Afrika besmet is geraakt met het ebola-virus... is in de VS opgenomen in een ziekenhuis. Met een speciaal transport is de man overgebracht... naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Atlanta. De man is het eerste ebola-slachtoffer in de VS. Zijn komst heeft in Amerika tot ongerustheid geleid, maar volgens de artsen is het besmettingsgevaar in het ziekenhuis goed onder controle te houden. Het weer, in het noorden en oosten nog wat buien, vanuit het westen geregeld zon en het wordt 24 graden. Vanaf maandag vrij zonnig, maar ook geregeld een bui en een graad of 22. Dit, was het dit is Wijnand Zwaan bij de ADB. Er staan op dit moment geen files en er zijn ook geen snelheidscontroles aangekondigd.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 ZANG EN Dit je die En c'est Flash qui, espèrent. Et ces flashs qui à la télé, chaque jour. En de salons die beugt, la couleur. Son lit, en la planche de l'amour en les souris honteux Qu'on oublie devant sa glace En se disant je suis dégueu Mais je suis pas dégueulasse Doucement dans les rêves qui coulent Ik heb geen zin om te gaan. Ik ce soir zin om te gaan. Ik heb geen zin om te gaan. Ik heb geen zin om te gaan. Ik heb geen zin om te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 Met een hoofdde zet van zon zee zandvoort en zomerhit. C'est soir.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 This Something never seen Les je peux te voir la vie des autres, même en Dieu, je suis pas là. On les ramées vous manquer et le temps qui se perd contre les vieux qui espèrent et ces flashs qui à la télé chaque jour et les salons qui veulent la couleur de l'amour On applanche de l'amour et les soumets honteux deux qu'on oublie devant sa glace en se disant je suis dégueu mais je suis pas I'll yeah.